Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Vervoersbedrijf Sintus in zwaar weer. Koendoes-partijen werken begrotingsakkoord uit. En Amsterdamse leerlingen gewond bij schoolbarbecue. <hijen>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 De jager verwacht dat de partijen een uitwerking van het akkoord... snel naar het Centraal Planbureau kunnen sturen voor een doorrekening. De vijf partijen, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... zitten voor het eerst om de tafel sinds ze op 26 april tot een akkoord kwamen. Verschillende afspraken moeten nog worden uitgewerkt. Onder meer over de zorg, de woningmarkt en de sociale zekerheid. D66-leider Pechtold zei dat alles in de grondverf staat... en dat nu het aflakken kan beginnen.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 Het verdween van de radar bij een rondvlucht van zo'n 50 minuten boven Jakarta. Aan boord waren acht Russen en 38 buitenlandse inzittenden. Onder de buitenlanders waren onder andere vertegenwoordigers... van Indonesische luchtvaartmaatschappijen. Bij invallen van vanochtend in Eindhoven en Veldhoven... zijn drugs en een paar vuurwapens gevonden. Het gaat onder meer om een paar kilo cocaïne of amfetamine... duizenden pillen en grote hoeveelheden hennepplanten. De politie nam verder tienduizenden euro's en vier auto's in beslag... Invallen vonden vanochtend vroeg plaats als onderdeel van een groot onderzoek naar handel in harddrugs in de regio Eindhoven. 13 mannen werden aangehouden. Op het Hervormd Lyceum Zuid-In Amsterdam zijn vanmiddag vijf leerlingen gewond geraakt bij een barbecue. Dat meldt de brandweer. Ontstond een steekvlam toen iemand spiritus op de barbecue spoot. Vijf leerlingen in de buurt van de barbecue liepen brandwonden op. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee leerlingen hebben ernstige brandwonden.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 De Britse koningin Elizabeth heeft vandaag de traditionele Queen's Speech gehouden... bij het begin van het parlementaire jaar. Vorig jaar ging de toespraak niet door, omdat de coalitie toen nog aan het onderhandelen was. Elizabeth hield haar speech dit jaar voor het eerst in mei... en niet aan het einde van het jaar, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Vorig jaar werd besloten om de parlementaire verkiezingen om de vijf jaar in mei te houden. In haar toespraak presenteerde Elisabeth kabinetsplannen om onder meer het ontslagrecht te versoepelen. En ook kondigde ze aan dat politie- en inlichtingendiensten sneller toegang krijgen tot telefoon- en e-mailgegevens. De voormalige Oekraïense premier Timoshenko is onder toezicht van haar Duitse arts overgebracht naar een ziekenhuis. Ze heeft zoals aangekondigd haar hongerstaking beëindigd.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 Er gaan geen nachtrijden rijden in Flevoland. Er waren plannen voor een verbinding tussen Amsterdam, Lelystad en Almere... maar het inzetten van nachtrijden is te duur, meldt de provincie. Vooral in Almere zou behoefte zijn aan treinen die in de kleine uurtjes rijden. Maar volgens de NS gaat het om een te klein aantal reizigers. Om die nachtdienst kostendekkend te maken... zouden de regionale overheden moeten bijspringen, maar die willen dat niet. Het weer nog, enkele buien met in het zuiden en oosten kans op onweer. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag met plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. En later op de dag wordt de warme lucht door zware buien verdreven. Vanaf vrijdag droger, zonniger en ook ietsje frisser. ANWB, verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste files staan in de regio Utrecht en ook in het zuiden van het land is het nu wat drukker. Een paar bijzonderheden. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is veel vertraging. Daar staat tussen het knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 13 kilometer file. De spits begon daar met een technische storing. De spitsstrook was daar dicht en is nog steeds dicht. En er is nu ook een ongeluk gebeurd. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord, 6 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook afgesloten. En bij Arnhem is de vertraging opmerkelijk op de N325 naar het noorden, bij Westervoort 5 kilometer.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 8 over vijf, goedemiddag. De vijf partijen die het wandelgangenakkoord sloten zitten weer bij elkaar. Samen met minister De Jager van Financiën zijn ze aan het rekenen geslagen. De miljardenbezuinigingen. Kloppen de cijfers inderdaad? Straks Den Haag. Eerst Brussel, want de Europese Commissie waarschuwt Nederlands nogmaals... dat die voorgenomen bezuinigingen toch echt moeten worden doorgevoerd. En die commissie in Brussel die vindt het nodig om de geruchten tegen te spreken... dat de commissie het roer zou omgooien... en dat het soepeler zou omgaan met die Europese begrotingsregels. Niets van waar, zo luidt het in Brussel. Chris Ossendorf, onze correspondent. Wat is er aan de hand? Eurocommissaris Rijn vindt het nodig om alvast die waarschuwende vinger op te heffen? Ja, wel degelijk. Er kwam een waarschuwing van de commissaris vandaag. Nederland moet de voorgenomen maatregelen eh, doorvoeren. Dat is opmerkelijk, want het, grun, het gonst al dagenlang, wekenlang al een beetje... van de geruchten hier in Brussel, in de wandelgangen bij de Europese Commissie... dat dat strenge beleid, wat we inmiddels wel kennen, hè, die 3%, dat dat misschien wat flexibel zou worden toegepast. Dat heeft de Europese Commissie aan zichzelf te danken. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld heeft de commissaris Reen nog gezegd... dat dat hele begrotingssysteem geen dom systeem is, maar een slimme... Systeem, een intelligent systeem. En dan gaat iedereen zich natuurlijk afvragen... wat is dat nou, een intelligent systeem? Uh, geen wonder dus dat dat uh, ook speelt in het Europees parlement. Daar vraagt ook iedereen zich af... betekent dat intelligent, dat 3% geen 3% is... maar dat je dat toepast daar waar het verstandig is. En als dat niet zo is, dat je dat niet doet. Collega Tijnsadé ging het uitzoeken. Hij dook zojuist de wandelgangen van het parlement in... om te achterhalen hoe streng de commissie volgens het Europees parlement nou is. Europarlementariërs in Brussel gaan het half rond in. 3% is totally realistic. Good luck. <laughs> Succes ermee. 3% is 3%. Die uh, 3% is wel, uh, is wel bepaald en overeengekomen door alle landen zelf. Uh, en nu wordt het moeilijk en dan zie je dat heel veel weglopen. En als dit proces zo doorgaat, dan gaan we naar het einde van de euro. Nederlandse Europarlementariër Dirk-Jan Epping. 3% is 3%. En als men zegt, uh, we kunnen dat niet halen... Uh, dan, men, dan moet men maar de eurozone verlaten. Dat is heel eenvoudig. Ja. CDA, europarlementariër Esther de Lange. Er zijn wat geruchten dat uh, supercommissaris Olly Reen misschien bereid is wat soepeler te zijn. Wat denkt u? Alleen maar geruchten? Ik ken hem als een fin die nogal streng in de leer is gelukkig. Net zoals wij Nederlanders streng in de leer zijn. Uh, dus er zijn een heleboel mensen van de strenge school die daar meekijken. En ik was niet van plan om daarmee op te houden. Ik vind het heel terecht dat we erop blijven concentreren. De Spaanse Europarlementariër. in uw land is het helemaal moeilijk aan het worden. De golden rule, 3% in your country. Ja, maar de Golden Rule kan flexibel zijn als de promoters willen. It has, it has Are you sure? Het <laughs> was in het verleden. In het verleden werd er ook wat flexibel mee omgegaan. Thanks. Hij moet meer flexibel zijn, anders zal hij meer en meer isolat. Ook met de 3%? Ook met de 3%. Ik zie Olly Reen wel iets flexibeler worden, zegt de leider van de Europese socialisten, Hannes Vorreda, Belgische Europarlementariër, Kathleen van Bremt, een socialist. Cruciaal is over welk tijdsbestek doen we dat? Moeten we niet meer tijd nemen en onze economie niet doodkrijpen? Dat valt te onderhandelen wat mij betreft. Niet met Olly Reen? Nee, maar met alle respect, Olly Reen zal uitvoeren wat de raad daarover beslist. Hè. Wat denken jullie? Gaat dat schuiven? Gaat Olly Reen een beetje toegeven? Er zijn heel veel geruchten over, Barry Madlener van de PVV. Nou, ik denk het niet. Niet. Het is voor Nederland in ieder geval niet verstandig om je aan de 3% te houden. Zeker niet nu je de rekening volledig aan de burger legt. Nederland had natuurlijk moeten bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en op dat gekke Europa. Want Europa geeft miljarden te veel uit. Twan Manders, Europarlementariër voor de VVD. Ik vind het wel jammer dat de PVV zo'n kort geheugen heeft, want de huidige regering die net gevallen is... Je hebt de six-pack, namelijk nou, die 3%, juist wel goed gekeurd al die strenge, geleden. Al die strenge begrotingsregels, hè, ja. waardoor we nu op zeg maar, dat 3%-spad zitten. Maar je moet alleen een schud van nee, PVV. Nee, want uh, bijna niemand in Europa houdt zich aan die 3%. Het is alleen Nederland die dat doet. Terwijl Griekenland er niet aan voldoet. Opbreken is veel beter, Nederland is toch niet gek, Henki. Wij betalen nu de rekening van Zuid-Europa. En dat is nog lang niet afgelopen. Dit is pas het begin van alle ellende. Uh, Chris, nou voel ik me een beetje gek, Henkje, want ik hoor tegenstrijdige verhalen. En oneenigheid over die vraag: moeten we nou wel of niet van Brussel die, die 3% halen? Wie heeft er gelijk? Je kunt het eigenlijk uh, zelf analyseren. De Europese Commissie gaat op basis van de economische situatie... bepalen wat ze gaan doen. Nou, als je nou naar Nederland kijkt, dan zou je kunnen zeggen... dat het misschien intelligent zou zijn... om niet heel erg streng te gaan bezuinigen... op het moment dat de economie krimpt. En dat is op, op, in dit, op dit moment het geval. Je zou beter kunnen gaan bezuinigen als de, krim, de economie weer groeit. En dat is volgend jaar het geval. Dus dan kun je misschien verwachten dat Brussel zegt... we gaan het slim doen, intelligent doen. Nederland krijgt iets meer tijd om het begrotingstekort terug te doen.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 Langer duren. Dat is speculeren, want zover is het nog niet. Ja, maar het moet wel komen natuurlijk, die duidelijkheid. Wanneer zal de commissie inderdaad zeggen ja of nee? Nou, er is een heel schema voor. Aanstaande vrijdag komt de Europese Commissie... met de rapportcijfers van alle landen. Daaruit blijkt hoe groot de werkloosheid is... hoe de economische groei is en hoe een land ervoor staat. Dan weten we ook hoe Nederland ervoor staat. Dan zullen we ook weer aan de commissaris vragen. Wat gaat u doen? Moet Nederland bezuinigen en die 3% halen of niet? Dan nog zal hij dat niet zeggen. Daar gaan ze nog op studeren. Want op 30 mei komen ze met specifieke aanbevelingen per land. Dus ook voor Spanje, waar het heel moeilijk is. En ook voor Duitsland, waar de economie nog groeit. Ook voor Nederland, waar de economie daar bezorgelijk voor staat... Dat er toch enorme maatregelen genomen moeten worden. Het spijt me zeer, tot 30 mei moeten we geduld hebben. En dan weten we echt precies wat we moeten gaan doen, hoeveel we moeten bezuinigen en hoe we onze economie moeten moderniseren. Excuses geaccepteerd, Christ Ossendorf. We gaan van de wandelgangen in Brussel naar die in het binnenhof. Want dat wandergangenakkoord, u weet het vast nog wel, vlak voordat de Tweede Kamer eind april met recess ging, sloten vijf fracties onder nou, extreem hoge druk een akkoord over de begroting van 2013. Dat was nodig natuurlijk nadat het kabinet Rutte eerder die week was gevallen. Er was dan ook bij Joost Vullings en ook vandaag ben je er weer bij, Joost. Want Jazeker. jij ziet dan dat de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie weer bij elkaar zitten. Maar ook met de minister van Financiën erbij, Jan Kees de Jager. Duidt dat wellicht op een probleem? Eh, nee hoor, nou wel, een probleempje altijd nog wel kan komen. Want ja, je weet nog wel, toen het akkoord werd gesloten... zei eh, minister Jan Kees de Jager gelijk al, het is een akkoord op hoofdlijnen. Eh, er moeten nog veel details worden uitgewerkt. En dit zei de minister bij het begin van het overleg.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 Dat is belangrijk. Dat is voor heel Europa belangrijk. En dat gaan we dus vandaag weer verder bespreken. Ja, urencommissaris commissaris Olly Reen, waar net al over werd gesproken... is dus zeer tevreden over het pakket, volgens onze eigen volk, minister. Volgens de minister, ja. ja de minister. Nou, het idee is om met het akkoord binnen twee weken uit te werken. Dan wordt het opgestuurd naar het Centraal Planbureau. En dan wordt het, eh, zoals gebruikelijk, doorgerekend op alle effecten. En dan zal ook blijken, blijken of dit pakket genoeg is om die 3% te halen. Ja, want hij zei voortdurend, we komen in de richting van 3%, Ja, hoor. ja, ja. Dus ze hebben het idee dat ze het niet net niet gaan halen. Nou ja, we hoorden net de correspondent Chris uh, Ostendorf. Wie weet zit er dan nog een klein beetje clementie in. Een paar tienden. Nou, dat, dat zou dan net voldoende zijn om uh, door te mogen gaan van Brussel. Want anders moet er toch nog extra geld worden gevonden. Mm. Vandaar dat uh, optimisme wat behoorlijk uh, doorgezeibelt. Uh, vanuit, uh, vanuit de jagen over dat uitwerken. Is dat terecht, dat optimisme van de minister? Ja, nou ja, de, de, de andere fracties dragen in, in ieder geval dat, dat optimisme ook uit. Uh, ook logisch, niemand wil natuurlijk dat, dat gevoel van dat spectaculair. Uh, akkoord dat gesloten is vlak voor het reces. Spectaculair en politiek in. Politieke zin, dat ze er zomaar uitkwamen. Niemand wil dat feestje uh, verpesten. Maar uiteraard zullen ze wel tegen uitwerkingsprobleempjes aanlopen. Uh, dat is toen heel snel gesloten, dat akkoord. Nou, uh, je hebt ook misschien. Dan hebben ze bij elkaar gezeten in die kamer. Iedereen was moe. Heb je elkaar altijd wel goed begrepen. Maar goed, uiteindelijk is er de wil om eruit te komen. En dat is Den Haag, in Den Haag altijd het belangrijkste. Ja, maar goed, ze hebben nu de tijd gehad om de slapen de ogen te wrijven. En naar die cijfers te kijken. Wat is nou één kwestie waar nog hard over gesproken moet worden? Nou ja, bijvoorbeeld de zorg. Toen hebben ze gewoon uh, ingevuld een bedrag van 1,6 miljard. Maar dat bedrag, daar stonden geen maatregelen achter. Daar moet nog worden over, uh, over worden gesproken. Gaat het eigen risico omhoog? Waarschijnlijk wel. Met hoeveel? Of gaan er heel veel dingen uit het pakket? Worden er minder dingen vergoed? Ja, waarschijnlijk ook. Maar welke dingen dan? Nou ja, dat soort vragen... moeten nog allemaal beantwoord worden de komende weken. Joost Villings, dankjewel. Straks, minister Leers is nog op vakantie, maar zijn woordvoerder legt uit waarom de Irakezen in Ter Apel terug naar Irak moeten. Een bij de AWB. Een half uur geleden waren er problemen op de A12. Heb ja, toch goed nieuws voor, want de spitstrook was dicht, maar die is weer open. Van Utrecht naar Den Haag was ook een aanrijding. De file is nog wel lang, 12 kilometer tot aan Woerden. Na 16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. is een auto met aanhanger over de kop geslagen bij Kralingen. Twee rijstroken zijn dicht. En naar het zuiden, bij Breda Noord, ook een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Een demonstratie bij het uitzetcentrum in Ter Apel. Tientallen Iraakse uitgeprocedeerde asielzoekers bivakkeren voor de poort. Zij eisen dat hun zaak opnieuw wordt bekeken. Frank Wassenaar is woordvoerder van uh, de minister Leers. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moeten die mensen weg? Uh, simpel, omdat ze geen verblijfsvergunning voor Nederland hebben. Ze hebben ooit een verblijfsvergunning gehad vaak... in de tijd dat er oorlogen woedden in uh, Irak. Sinds 2008 is de situatie in Irak uh, sterk verbeterd... ...heeft de immigratie- en naturalisatiedienst opnieuw gekeken of die mensen nog een uh, verblijfsvergunning nodig hadden. Dat was vaak niet het geval. Dus dan zullen zij terug moeten keren naar Irak. Maar ze willen niet? Nee, ze willen niet. En het probleem is dat we ze ook niet meer kunnen dwingen. De Irak Irakese autoriteiten werken niet meer mee aan gedwongen uitzettingen, uh, geven daar geen uh, reisdocumenten voor af... Dus dan zullen ze vrijwillig terug moeten keren. Dan kunnen ze wel vervangende reisdocumenten krijgen, een paspoort, een laissez passer. We krijgen van onze verslaggever ter plekke niet de indruk dat ze dat gaan doen? Uh, nee, en dan uh, resteert de overheid weinig meer voor hen. Uh, Nederland. wat kunnen ze dan bieden? Nederland kan uh, die Irakezen onderdak bieden, tijdelijk... Uh, als zij aangeven dat ze wel vrijwillig naar Irak willen. Wij hopen ook hen te kunnen overtuigen dat hun toekomst toch echt niet in Nederland ligt... hoezeer ze dat ook hadden gehoopt. Maar, het maar dat is een is slechte echt... onderhandelingspositie als de Irakezen zeggen... en die weten natuurlijk, wij als wij uh, vrijwillig gaan, dan, uh, dan gaan we. Uh, we. We gaan gewoon weigeren en dan kan Nederland ons niet uitzetten. Heel simpel. Nee, maar is dat nou zo'n gunstige positie waar ze dan in verkeren? Dan zijn ze illegaal in Nederland. Zonder geld, zonder werk en zonder onderdak. Wij denken dat toch de uh, enige mogelijkheid die hen resteert is toch op vrijwillige basis terugkeren naar Irak. Dat heeft natuurlijk niet hun eerste voorkeur. Ze hadden maar Ze redeneren natuurlijk alles beter dan terug naar Irak. Nou, er is een, een toekomst voor hen in Irak wel. En in Nederland is er voor hen geen toekomst buiten de illegaliteit. Ja, maar het blijft toch een uh, catch-22. Uh, het is een moeilijke situatie. We hopen dus de mensen ook te overtuigen dat we ze kunnen helpen... Uh, een, een, in Irak weer een toekomst op te bouwen. Hoe en kun in je de dat doen? Wat, uh, kunt concreet, wat, wat kunt u concreet bieden aan deze mensen... dat ze inderdaad vrijwillig terugkeren naar Irak? Nou, het terugkeerbeleid uh, is er altijd op gericht... om uh, drempels weg te nemen... mensen weer een toekomst in hun eigen land te bieden... daar ook ondersteuning bij te bieden. Dat is vaak ook financieel mogelijk... of met uh, projecten in het land van herkomst... om hen daar weer een normaal leven te bieden... om ervoor te zorgen dat mensen weer met opgeheven hoofd... terug kunnen keren naar hun eigen land... Wetend ook dat er in Nederland voor hen geen toekomst meer is. Ze staan nu op het terrein van dat uh, verwijdercentrum, uh -huh. van dat CO COA. Gaat ze het COA. Gaan ze daar wegsturen? Nou, ze mogen daar niet blijven. Maar we zullen niet onmiddellijk vandaag of morgenochtend een uh, ontruimingsactie in gang zetten. We hopen wel dat de mensen toch echt overtuigd zijn dat ze beter vrijwillig naar Irak terug kunnen. Want dan kunnen ze ook uh, gewoon onderdak krijgen voor zolang dat in Nederland nog nodig is. Dan krijgen ze gewoon fatsoenlijk uh, onderdak en hulp en ondersteuning om uh, terug te keren naar Irak. Eh, er was een uitnodiging om te komen praten in Den Haag bij minister Leers. Maar dat hebben ze een half uur geleden, zo worden we live in deze uitzending, afgewezen. Uh, er lag een uitnodiging om in Den Haag uh, hun protesten uh, kenbaar te maken. Dat zou nog niet onmiddellijk een gesprek met de minister zijn. Maar wel een, uh, uh, we zouden ze wel te woord staan en aanhoren en ook weer proberen te overtuigen om uh, terug te gaan naar Irak en ze daarbij hulp aan te bieden. Uh, jammer dat ze dat uh, niet hebben aangenomen om dat in Den Haag te doen. Wij blijven dat aanbod doen in Ter Apel, waar ze nu zijn. Frank Wassenaar, woordvoerder van minister Leers. De stellingen zijn duidelijk betrokken in Den Haag, maar ook in Ter Apel zelf. Want, uh, Roel Paul, je bent bij dat tentenkamp. Hoe zijn ze daar nu voorbereid? Uh, wordt het een kwestie van de lange adem, wat hen betreft? Nou, ik zie hier Saba al Dulaimi staan met een enorme hamer. Volgens mij is die van plan om uh, de haringen nog even wat dieper in de grond te slaan. En ik zie dat er ook weer een nieuwe tent bijgebouwd is. Die oranje die is nieuw. Uh, de oranje zit er nieuw. En ik heb nog eentje, net zoals deze, de grote, ga ik nog even achterbouwen. Met z'n zijn jullie nu? Uh, ja, 1 of 100. 100. Ja, één of honderd. honderd. Ja, een of honderd. Ja. En want... het ziet er niet naar uit dat jullie weggaan. Want ik nee. zag net ook iemand uh, boodschappen halen die komen uit. Ja. Die, uh, die een soort SRV-wagen. Ja. Flessen cola, koekjes enzovoort enzovoort. Hier is een gezinnetje dat zich al helemaal heeft ingericht. Moeder Roa al, boma moed. Ja. Hier woont u. Ja. Voor hoe lang? Twee uh, dagen. Ja. En hoe lang denkt u te gaan blijven? Ja, misschien uh, twee weken. Misschien. Uh... misschien meer. meer. We Wat weten zegt u? Het... Misschien meer, we weten het niet. Ja. Hoe lang gaat het duren hier? Ja. En u ja. heeft een klein zoontje bij u. Hoe, zijn, ja. hoe oud is hoe zijn? die? Is is het... twee, in, uh, Dwee... twee maanden. Twee maanden. Twee jaar en twee maanden. En voorlopig moet u het doen met deze ruimte hier. Het is een uh, nou ja, gezinstent, dat mag de naam eigenlijk niet hebben. Er liggen slaapzakken en dekens op de vloer. Uh, sporttassen, rolkoffers, een toilettas. En gele regenjacks, die zijn verschaft door... Uh, dan moet ik het even goed zeggen... de Stichting Hulp Uitgeboosteerde Vluchtelingen. Vluchtelingen, ja. Vluchtelingen. Marianne Badhoorn, dat is uw club. Dat is mijn club, ja. Regenjassen, wat heeft u nog meer te bieden? Tenten, regenjassen en steun. Bekens. Wat zegt u? Bekens ook. Alles. Alles wat nodig is. Want ja, we kunnen de mensen niet meer opvangen. Het is te veel. Dus kunnen we alleen dit doen. Ja, ze staan hier op uh, verboden gebied? Uh, dat is sinds gisteren. Is het verboden gebied maar goed, gemaakt? Of het nou sinds gisteren is of sinds uh, een week. Ze mogen hier niet staan. En vroeg of laat moeten ze hier weg. Maar het lijkt erop dat ze... Dat voorlopig niet van plan zijn? Nee, nee. Waar zouden we ook heen moeten? Naar de overkant? Of, ja. of in een station? Of, waar moeten al deze mensen gaan wonen dan? Ik zou het niet weten. Ik heb er zelf geen plek meer voor. De noodopvang zit overal vol. Mensen moeten ergens heen. En of ze nou op een station liggen of hier in een tentje, ja, dat is allemaal verboden. En op het station ook. Dus ja, waar moet je dan heen? Met je kind en met je, met je man? Ik weet het niet. Ja, dat, dat lijkt me heel erg lastig met een klein kind hier uh, gedwongen te moeten uh, kamperen. Ja. Er is hier helemaal niks. Er is hier geen wasruimte, Er is hier geen WC. Ja. Is het is helemaal niks. Is het helemaal niks. De punt is niet dat de verboden gebied, de verboden dat dat, dat END moet, de mensen niet naar dood sturen. Dat is de verboden. In de verboden hier blijven in de straat. Dat is ook verboden. In de straat gaan mensen sturen of naar dood, naar Irak te sturen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Mensen willen gewoon leven. Levens mogen voor iedereen. Ja. Gewoon um, leven. Ja. Roel, um, de woordvoerder Precies, van de minister, die zei van... nou, we weten in ieder geval vandaag en morgen geen uh, ontruimingsacties... maar we blijven bij ons beleid. Ze moeten vrijwillig teruggaan. Zou je wel uitzoeken, het komende uur... wat die vrijwillige voorwaarden zouden zijn voor deze mensen... om dan terug te keren? Is goed. We spreken straks. Iets heel anders. Amateur bierbrouwers die het zo goed doen dat ze professioneel worden. Een trend van de laatste jaren. Het aantal Nederlandse brouwerijen is met 20% gestegen. Het zijn er nu zo'n 120. Daar zitten de grote bekende biermerken tussen, maar ook nieuwe kleintjes. Morgen begint de week van het Nederlandse bier. En daar valt genoeg te proeven en te experimenteren. Zo ontdekte onze verslaggever met de toepasselijke naam Harro Brouwer. Een zak geroosterde gerst van 10 kilo en iets verderop. Prestige Pils staat er op deze zak 25 kilo. Nou, daar kun je volgens mij heel wat bier mee maken. Ik ben hier in de Brouwmarkt in Almere. Hier kun je alle producten kopen die je nodig hebt om zelf bier te brouwen. En Rob van Gelden, eigenaar, hoe staan de zaken ervoor? Goed, hartstikke goed zelfs want er wordt steeds meer gebrouwen door steeds meer mensen. Je ziet hier uh, ketels staan. Uh, hoeveel liter is deze? Mm, je ziet er hier een staan van 150 liter. Maar of je die nou echt nodig hebt, denk ik niet. Want de meeste mensen beginnen met iets van een liter of 20, 25. Ja, dit is wel echt het grote werk meteen al, hè? Ja, maar die klanten hebben we ook. Hè. Dat zijn de wat grotere thuisbrouwers of de semi-professionele uh, brouwers. Het aantal brouwerijen is de afgelopen twee jaar toegenomen met 20%. Het zijn er nu zo'n 120 in Nederland... Ik ben nu onderweg naar een uh, nieuwe brouwerij. Brouwerij De Liefde. 150 kilometer ten zuiden van Almere in het uh, Brabantse Geldrop. En ik bel aan bij een woonhuis. Ik vraag me af of hier zo'n uh, grote koperen ketel staat. Dag, oh, goeiemiddag. Ik ben Antoinette van der Schriek. Uh, ik ben dus uh, ja, uh, een commercieel huurbrouwer. Uh, en ik ben begonnen als hobbybrouwer. Het is eigenlijk uit de hand gelopen hobby die dus nu uh, ja, werk is geworden. Hele ouderwetse, grotere wasketel, 40 liter is deze. Daar gaat het uiteindelijke brouwsel in met de hop. Er staat een uur te koken. En dan? Um, ja, dan moet je hem koelen. Zo snel mogelijk koelen. Als je hobby brouwt, als je voor je eigen brouwt... dan mogen formeel alleen je, je, ja, zeg maar je, je vrienden... mogen hier jouw brouwsels komen proeven... En uh, dat is heel leuk, maar op een gegeven moment krijg je iets van... ik wil andere mensen het wel eens laten proeven. En uh, ja, dan uh, moet je eigenlijk toch echt wel een uh, brouwerij worden... voor melopapier. Want dan mogen je brouwsels het pand verlaten. We zijn weer even terug in de brouwmarkt. Naast heel veel zakken verschillende soorten mout. Allemaal verschillende kleuren. En dat is ook om alleen verschillende bieren te maken... net als alle verschillende soorten hop. Het is veel beter om kleine schaal te experimenteren met smaken... en dan als het goed is dat op te schalen naar 750.000 liter... en dat doe ik in een andere brouwerij. Eentje met grote ketels waar dat in past. En alle vergunningen die erbij horen. Is er van rond te komen? Nee, dat niet. Dit is echt liefde.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 In de Duitse stad Mannheim is een moeder tot een celstraf van 9,5 jaar veroordeeld... voor het verhongeren van haar zoontje. Het kind van 9 overleed in 2010 door ondervoeding en verwaarlozing. En de vijf partijen van de Kunduz-coalitie... die praten met minister De Jager van Financiën... over de uitwerking van hun begrotingsakkoord. D66-leider Pechtold zei voor aanvang van de gesprekken... dat alles in de grondverf staat en dat nu het aflakken kan beginnen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Oebert. En vanochtend plenst het flink en in korte tijd kwam er lokaal veel regen naar beneden. Een brede strook van woensdag naar Zwolle kreeg het meeste te verwerken, soms wel 20 mm sinds middernacht. En verder was het vandaag ook warm, broeierig warm en dat blijft zo. Want we gaan een nacht tegemoet met minima van rond 14 graden. Koud is het dus echt niet. Het is bewolkt en soms regent het wat. En er staat een matige zuidelijke wind die in de loop van de donderdag... wat naar het zuidwesten draait en dan flink aantrekt. Kracht 4 tot 5 boven land en aan zee waait het nog wat harder. En morgen, donderdag dus, begint de dag net als vandaag... met behoorlijk wat regen in de ochtend, vooral in het noorden en westen. En daar kan het verkeer in de Randstad best wat last van ondervinden. Daarna is het even wat droger, maar in de middag ontstaan er zware buien... met name in het oosten en het zuidoosten. En die kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten, En dan kan het even flink tekeer gaan. Het wordt 18 tot 23 graden. En na donderdag is het gedaan met die hoge temperaturen. Want dan komen we in een noordwestelijke stroming die koude lucht aanvoert. En dan liggen de maxima op vrijdag op 16 graden. En zaterdag nog maar op 12. Maar het is wel droger en ook zonniger. ANUB-verkeersinformatie. Ah, het is een normale avondspits. De meeste files staan nu rond Utrecht en ook in het zuiden van het land is het aan de drukke kant. Een paar files vallen op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat bij de Meeren 8 kilometer. Na nou, een ongeluk, maar de rijstroken zijn wel weer open. De A13 van Den Haag naar Rotterdam was een aanrijding bij Delft. De linkerrijstrook is nog dicht. Bij Rotterdam, de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Kralingen, 7 kilometer Fieden. is daar een auto met aanhanger gekanteld. Twee rijstroken zijn dicht. In het noorden is de N33, Dam in beide richtingen dicht tussen Eksterveen en Bareveld. En dat komt door een ongeluk.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 Kijk snel op RegisNS Station2Station.nl. Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-kanaal. De rechtszaak tegen Anders Breivik in Noorwegen duurt nog steeds voort. Vandaag. Kwamen voor het eerst getuigen aan het woord die de schietpartij op het eiland Utoya zelf hebben meegemaakt. En dat betekende correspondent Rolien Creton, Rolien, dat ze dus vandaag in de rechtszaak opnieuw met Breivik werden geconfronteerd. Hoe ging dat? Ja, nou, dat was natuurlijk heel moeilijk voor deze mensen om oog in oog met Breivik uh, te staan. Breivik werd samen met zijn advocaat één rij naar achteren geschoven, zodat hij niet te dicht bij uh, getuigen zou zitten. Maar ja, het was natuurlijk nog steeds uh, erg intimiderend voor deze mensen. En een discussiepunt vandaag was... in hoeverre overlevenden elkaars uh, getuigenis mogen horen. Volgens de regels mag dat eigenlijk niet... omdat ze dan in theorie uh, hun verhalen kunnen aanpassen. Uh, maar veel jongeren willen wel elkaar kunnen horen... om, ja, om elkaar te steunen en om dit uh, te verwerken. En uiteindelijk heeft de rechter om een aantal overlevenden een uitzondering te geven. En zij mogen dus erbij zitten als vrienden uh, getuigen. En welk verhaal hebben zij vandaag verteld met Bruyviq als toehoorder? Nou, de eerste getuige was een 25-jarige vrouw. Uh, zij zit in de leiding van de Sociaal-Democratische Jongerenpartij. En ja, ze vertelde hoe alle jongeren uh, zich verzamelden vanwege de eerdere aanslag in uh, Oslo. Uh, ze hoorde uh, knallen en dacht eerst dat het vuurwerk was, rende naar buiten en zag hoe voor haar uh, twee jongeren werden uh, doodgeschoten. Ze probeerde te vluchten. Dat ging niet zo snel, omdat ze een gewond meisje bij zich had. Uh, ze vertelde over de paniek die ontstond bij een steil pad naar beneden... naar de waterkant. Iedereen probeerde daar naartoe te komen. Er uh, was een opstopping van mensen. Uh, deze vrouw verstopte zich tussen de rotsen. Uh, ze wilde niet wegzwemmen, omdat ze nog steeds dat gewonde uh, meisje bij zich had. En ze hoorde hoe... Uh, Breivik vlakbij was, hoe hij jongeren uh, neerschoot en steeds dichterbij kwam. Ja, en ze vertelde ook hoe Breivik juichte uh, nadat de jongeren had uh, geraakt. Iets wat Breivik zelf ontkent. Hoe reageerde Breivik zelf op deze getuigenis? Nou, wat vooral opviel vandaag was uh, dat hij wilde reageren. Dus de afgelopen weken hebben we vooral deskundigen uh, gehoord. En ja, toen had, heeft Breivik, dat heeft Breivik allemaal maar een beetje aangehoord. Maar nu uh, was het voor het eerst dat hij uh, wilde reageren. Hij wilde aan het eind van deze getuigenis een vraag stellen. Uh, wilde vragen over het Politieke programma van de Sociaal-Democratische Jongerenpartij. Nou, ik kreeg geen uh, toestemming om zich te richten uh, uh, op die vrouw. Uh, en toen zei, ik, nou, als ik mijn advocaat ontsla en mezelf uh, vertegenwoordig, mag ik dan wel wat tegen haar zeggen. Dat mocht nog steeds niet. Hij mag alleen kort uh, commentaar geven na elke getuigenis. En wat daarbij opvalt is dat hij ja, nog steeds hetzelfde woordgebruik heeft. Hij noemt uh, de jongeren nog steeds extremisten... en heeft het over een indoctrinatiekamp. We hebben natuurlijk heel gedetailleerde getuigenverklaringen al gehoord. De bekentenis, de reconstructie. Waarom is het dan nodig dat deze getuigen, deze overlevenden... dit allemaal opnieuw moeten beleven in de rechtszaal? Ja, dit is heel, uh, ze vinden het heel belangrijk om alles heel nauwkeurig uh, vast te leggen. En ja, dat hebben we de afgelopen week gezien uh, bij de overleden jongeren uh, op Oetsoja. Uh, daarbij hebben deskundigen bij elk dodelijk slachtoffer doorgenomen hoe die uh, persoon precies is omgekomen. Met behulp van een pop uh, uitgelegd bijvoorbeeld waar uh, de kogel het hoofd raakte. En vervolgens werd er dan een foto van de overleden jongeren op een grote scherm getoond, waarbij een persoonlijk verhaaltje uh, werd verteld, geschreven door de nabestaanden en opgelezen door de advocaat. Uh, ja, en uh, ze willen dit door, dus heel zorgvuldig doen en daar horen de getuigenissen van de overlevenden bij. Daarbij komt dat het voor de overlevenden zelf ook heel belangrijk is, uh, tenminste voor veel van hen belangrijk is, om uh, te vertellen wat er precies is. Gebeurt. Ze zien dat als een deel van het uh, verwerkingsproces, hoe pijnlijk het ook is om uh, dit te vertellen, uh, terwijl Breivik er erbij is. Rolien Critton, dankjewel. Um, we gaan naar het, uh, probleem, uh, de problemen met Sintus, het oostelijk openbaar vervoersbedrijf in het oosten van het land. Het verkeerde grote financiële problemen. Het verlies over 2011 zou zo'n 10 miljoen euro bedragen. Sintus zegt dat het te lage kosten heeft gerekend voor een busroute over de Veluwe. De provincie Gelderland, die bij de openbaar vervoer aanbesteding de concessie aan Sintus heeft verleend, is inmiddels op de hoogte gebracht van de problemen. Openbaar vervoeronderzoeker Wijnand Veneman van de TU Del of zegt dat het probleem van Sintes niet op zichzelf staat. Nee, in, in Nederland hebben de aanbestedingen zo goed gewerkt... dat veel bedrijven uh, laag ingeschreven hebben op allerlei concessies. Uh, graag wilden ze die hebben en af en toe dan blijkt de diesel duurder. En dan blijkt uh, het personeel zieker dan dat ze verwachten. En dan zijn de kosten dus hoger. En komen ze erachter dat ze eigenlijk voor een te lage prijs hebben geboden. Wat gebeurt er vervolgens? Want ja, dan moet er dus geld bij. Ja, nou als je dat te lang volhoudt, dan gaat het bedrijf failliet. Uh, en dan is er uh, op termijn in ieder geval geen openbaar vervoer meer. Uh, dus er moeten een aantal dingen gebeuren. Allereerst uh, is het natuurlijk zo dat op korte termijn moet er geld bijkomen. Nou, we zien uh, uh, dat dan de moederbedrijven uh, vaak wat moeten bijdragen om het bedrijf in ieder geval niet failliet te laten gaan. Dat... Die moederbedrijven dat zijn in de, de gevallen van, de Nederland, van het Nederlandse openbaar vervoer grote buitenlandse, Franse, Duitse maatschappijen. Dat zijn in Nederland voor een deel uh, buitenlandse bedrijven. Niet voor alle, uh, voor alle vervoerders, maar voor een deel zijn dat buitenlandse bedrijven Frans en Duits. Uh, en die moeten dus voor een deel meebetalen aan, uh, mee aan het Nederlands Openbaar Vervoer. Dus het Nederlands Openbaar Vervoer wordt in feite gedeeltelijk voor een belangrijk deel overeind gehouden door de steun van buitenlandse bedrijven? Nou, het is niet een heel groot deel, maar het is wel degelijk zo dat er uh, als de, de boel op uh, poten moet worden gehouden, dat die bedrijven daar een bijdrage aan leveren. En dus uiteindelijk ook uh, degenen die uh, de Fransen en de Duitsers die als belastingbetaler diensten ook bij die bedrijven kopen. Ja, dat is toch een uh, opmerkelijke waarneming dat Franse en Duitse belastingbetalers het Nederlands Openbaar Vervoer overeind houden. Voor een deel wel, ja. Is die situatie eigenlijk wel ongewenst? Want het is eigenlijk ook alweer prettig om dat te constateren. We kunnen nu wel ons daarover een beetje over gniffelen... maar op de lange termijn is het niet houdbaar. Dus een aantal dingen moeten daar komen. Namelijk dat vervoersautoriteiten iets minder op geld sturen... en iets meer op kwaliteit. Dus we proberen daarmee ook de vervoerders iets meer te prikkelen... om niet voor de allerlaagste prijs in te schrijven... maar wat meer te kiezen op voor die vervoerder... die iets goeds levert tegen een vaste prijs... En op lange termijn moet je dat zeker doen, want... Als er geen bedrijven meer overblijven, omdat ze gewoon successiefelijk failliet gaan omdat we blijven knijpen. Dan werken de aanbestedingen niet meer. En dan gaan de prijzen als vanzelf omhoog. En misschien nog wel hoger dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. Dat is een ingewikkeld uh, evenwicht. Tussen uh, zeg maar de te lage prijzen nu. De, de hoge prijzen die je zou hebben als je nog maar één of twee vervoerders over zou kunnen hebben. En dat is een, een, een balanceeract waar we nu uh, mee bezig zijn. Slim aanbesteden. En dat is nu kijken naar doen we aanbestedingen slim. Uh, moeten we uh, kijken hoe we uh, uh, met de financiering omgaan. Veel bedrijven willen niet laten gaan uiteindelijk is, uh, is niet wenselijk... want dan stort de markt als geheel in. Openbaar vervoersspecialist Wijnand Veneman van de TU Delft... in gesprek met Bart Kamphuis. Pinnen in het buitenland gaat vanaf 1 juni niet meer automatisch. Tenminste als u klant bent van de Rabobank. Deze bank zet de betaalpas voor landen buiten Europa uh, standaard uit... Geld opnemen lukt dan niet. Het is een maatregel om schade door skimming te voorkomen. Het is dat net zo'n idee waarvan je denkt, dat had ik ook kunnen bedenken. Jan Meurs, softwareontwikkelaar. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. En u had het bedacht? Uh, ja, dat dacht ik ja. ja. wat dacht u toen, toen het met dat idee kwam? Wat gebeurde er? Uh, nou, het idee is ontstaan uh, eind januari uh, van dit jaar... dat mijn ING uh, rekening geplunderd was via een skimactie... En via een ATM in Bandung uh, ja, leeggehaald was. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk te gek om over te praten. Je bent 99% van je tijd. Uh, breng je door in een relatief uh, kleine omgeving. waar je 100% van je pinhandelingen verricht. En dat is natuurlijk te zot dat er een, een bank. een systeem accepteert dat er een. Uh, uh, ...zonder enige controle, uh, zonder enige check um, uh, vanuit een ATM in Moskou of in uh, Jakarta of dan uh, ook van deze wereld. Ik dacht dat dat moet anders. Dus het idee wat u toen bedacht, heel concreet? Uh, ja, die dag. Die dag. Die heb ik uh, bedacht dat je dat via je, je webaccount, um, uh, dat je daar een... Uh, ...in principe alle landen van de wereld uitzet als default. En ben je in het land waar je bent of de provincie waar je bent, zet je aan... ...en daar alleen vanuit dat gebied kunnen pin-transacties ge geautoriseerd worden. Ja, heeft u dat idee uitgewerkt en... of alleen als idee voorgesteld? Nee, ik heb compleet uitgewerkt. Comple het wordt nog verder. En daarnaast kun je dus landen aanklikken waar je dus eventueel bent... ...en zelfs met een datum tijdvenster kun je dat beperken. En dat kun je ter plekke in het land zelf ook doen via je, je smartphone of je, tab je tablet... Uh, of je PC, uh, laptop. En dat heb ik uitgebreid uh, uh, beschreven, zoals je dat in, in de software doet. En, uh, laten en beschermen. niet alleen beschreven, hebben we het, zoals u zegt, laten beschermen. Vastleggen dat en ik het laat u en Ja, natuurlijk. Ja, er zijn een aantal, een aantal standaard uh, methodes voor, want ik weet hoe het werkt in Nederland, er wordt erg veel gestolen. En de simpelste ideeën zijn de leukste. De schoonheid zit hem ook in de eenvoud. En dat gedeeld met, met de ABN, AMRO en ING en, en de RABO. Alle drie hebben gereageerd. Um, de RABO nog uh, gevraagd: nou, stuur het nog eens een keer op, spreken we het. Uh, teruggebeld. En meneer zei: ja, we zijn al met zoiets bezig. Toen legde hij uit waarmee ze bezig waren. Ze waren bezig. Ja, als je nu in Moskou pint. en je hebt het drie minuten tevoren in Amsterdam gedaan. dan zou die autorisatie geweigerd worden. En als er een dag, een dag tussen zit, ja, nee, dan niet. Ja, nou, dat is geen, geen slim systeem. Moet je het doen. Mijn systeem gebruiken en bel me als je me nodig hebt. Nooit iets gehoord tot afgelopen zaterdag in het Financiële Dagblad en Telegraaf. Het verhaal stond dat ze het toch gingen doen op hun manier. En u dacht, dat is mijn idee en ik voel me bestondig. Dat is mijn idee, ja. Ja, compleet. Ja. Ja, wanneer precies hebt u het idee vastgelegd, juridisch? Uh, 1 februari 2012. 1 februari 2012. Nou, we hebben even gebeld met de Rabobank. Die wil niet reageren in deze uitzending, maar laat nee. weten dat er sinds oktober 2011 aan het idee is gewerkt. Bovendien in ja. België gebruiken verschillende banken sinds begin dit jaar eenzelfde systeem. Dus, dus, dat bijt een beetje met de datum van 1 februari die u noemt. Ja, dat is, uh, zou kunnen. Dat zegt Raben en uh, ik, ik zeg, de of zegt uh, de Rabo. Ik heb er verder geen geen commentaar op. Dat is uh, voor uh, voor adv uh, advocaten. Uh, en dat hadden ze mij dus ook in februari kunnen vertellen dat het zo was. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. Uh, dat hoeft ook niet per se. Maar als ik nou een systeem daar neerleg wat uh, exact dat is waar zij al mee bezig zouden zijn... dan kun je dat zeggen, nou meneer Meus, doe, uh, doe geen moeite meer, want uh, dat hebben we al. Ja, maar waarom zou de ah. Rabobank tegen u zeggen dat ze sinds oktober al bezig zijn? Want één argument is natuurlijk dat ze vanuit eigen veiligheidsoverwegingen... natuurlijk niet alle informatie die zij hebben met u gaan delen. Ook dat ja, is u idee een zo dag. goed. Ja, dat is een hele, een hele goede vraag. Maar als de Rabobank uh, zo geïnvolveerd was met hun eigen veiligheidssysteem... hadden ze dat skimmer al zeven jaar geleden uh, afgeschermd. Want het is een relatief eenvoudige software. Ja. Dus het veiligheidsaspect uh, geldt niet. Het concurrentieaspect ook niet. Want dus het blijkt... Een geoblokkadesysteem te zijn, wat een heel rigide systeem is. Een blokkade waarbij mijn, je bepaalde landen kunt uitschakelen. Van, ja, nee, vechtdruk. wat bepaalde landen verplicht uitgeschakeld worden. Ja. En mijn systeem is flexibel en, en heel makkelijk zelf uh, te bedienen. Meurs, en wat zij, ik... nu, wat zij nu gedaan hebben volgens mij, is hun rigide systeem uitgebreid. Dat blijkt ook uit de rondschrijven wat uh, vandaag bij veel banken de van cliënten binnengekomen... uitgebreid hebben met mijn flexibele systeem. En daar gaat het heel erg op kijken. En waar het uiteindelijk op moet uitdraaien, neem ik aan... want u hebt het over advocaten... is dat de bank moet gaan betalen voor uw idee. Eh... Uh. Ja, dat lijkt mij. Want als ze zeven jaar lang aan het gedaan hebben. en honderden miljoenen in het criminele putje hebben laten lopen. en ze komen dus drie maanden na mijn melding. komen ze wel mee op de markt. ja, dan ruikt dat naar iets waarvan ik denk. het klopt niet. Oké, okay, hoeveel geld wilt niet. u hebben? <laughs> ja, daar ga ik geen antwoord op geven. Maar ik beloof u wel, als ik het weet. dat ik het even terugbel. Ja, en komt die oplossing in de, rechts, in de rechtbank. of verwachten we een schikking? Ik, ik, ik verwacht helemaal niets. We wachten, er ligt een brief bij de, uh, bij de directie van de Rabobank en we wachten netjes op, uh, op antwoord. Precies, de Rabobank en we heeft... Hopen, we hopen op een, uh, op een gentleman's agreement, op een goed gesprek en dan komen er altijd wel uit. Een goed betaald idee. De Rabobank zelf heeft laten weten er binnenkort op terug te komen. Softwareontwikkelaar Jan Beurs. Dank u wel, goeiemiddag. Hey, dank u wel, Goedemiddag. We begrijpen dat het overleg over het zogenoemde wandengangenakkoord... over de begroting 2013 zo rond 6 uur is afgelopen. Dus daar kunt u straks op wachten, zo rond de klok van 6, over 10 minuten. Eerste situatie op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan, bij de AWB. Gekantelde auto met aanhanger veroorzaakt nu veel vertraging... op de A16 Breda richting Rotterdam. Staat staat voorknopend plein 7 kilometer stil. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de N33 Veendam is in beide richtingen dicht bij Bareveld. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is het nos scenario met In Jemen is veel twijfel over de infiltratieactie bij Al-Qaeda in dat land. Daardoor heeft de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst... een nieuw type van de onderbroekbom in handen gekregen. Bovendien schoot de Amerikaanse onbemande vliegtuigjes... afgelopen zondag raketten af op de terreurcel in Jemen... die voor de bom verantwoordelijk zou zijn. In Jemen, correspondent Judith Spiegel. Judith, de Amerikanen zien dit als een groot succes. Hoe is dat in Jemen? Nou, in Jemen wordt eigenlijk doorgaans lauwtjes gereageerd op Al-Qaeda-nieuws. Dat is één ding. Ze zien Al-Qaeda heel erg als een probleem voor de Amerikanen... en niet zozeer voor henzelf. Of dat helemaal terecht is, is nog maar helemaal de vraag. Maar in elk geval hebben de Jemenieten het een beetje gehad met Amerikanen in hun land. Dat is hun probleem. En zo geldt ook nu weer dat ze zeggen... ja. Dit hele gedoe rond Al-Qaeda en rond deze onderbroken bom... daar geloven wij eigenlijk niet zoveel van. Wat wij denken dat er aan de hand is... is dat de Amerikanen een excuus nodig hebben... om militair actief te blijven in Jemen, in het zuiden van Jemen. Want, zo is een redenering... Eigenlijk hebben Jemenieten momenteel vooral last van Al-Qaeda en de Amerikanen eigenlijk niet. Dus in Amerika zijn de mensen misschien niet langer bereid om die acties in Jemen te steunen. Met andere woorden, er moet weer eens wat gebeuren waaruit blijkt dat ook de Amerikanen wel degelijk bedreigd worden door Al-Qaeda in Jemen. Dat is de reactie in Jemen. Dan heb je wel natuurlijk die aanval met drones gehad afgelopen zondag. Die onbemande vliegtuigen waarbij volgens de Amerikanen... een belangrijke terrorist zou zijn gedood. K kun jij ons iets vertellen over deze persoon? Ja, dat is meneer Al Alcuso. Hij zou betrokken zijn geweest bij de aanslag in 2000 op de USS Cole. Dat was een Amerikaans oorlogsschip. Dat lag in de haven van Aden. En is toen door een klein bootje aangevallen. Nou, die man uh, stond al jaren op de lijst natuurlijk van de Amerikanen als, als uh, superterrorist... In Jemen is die ook wel in de gaten gehouden. Is die zelfs ook wel opgepakt op een gegeven moment alleen. En dat is hier altijd heel vreemd. Hij is ook bij een ontsnappingspoging uh, vrijgekomen... samen met andere medeverdachten van die aanslag. En daarvan zegt ook altijd iedereen... nou, dat was allemaal gewoon met medewerking van het regime. Want zo ging het verhaal. Hij zou zich met lepeltjes uit die gevangenis hebben gegraven. En dat gelooft helemaal niemand. Kortom, die man uh, was hier ook bekend stond bij de Amerikanen bekend als superterrorist... maar werd kennelijk door het regime in Jemen toch wel de hand boven het hoofd gehouden. Nou bestaat ook de indruk met name in Amerika dat Al-Qaeda... of in ieder geval ook afsplitsingen van deze groepering... steeds meer zijn gang kan gaan in Jemen. Klopt dat? Ja, dat klopt denk ik wel. Kijk, Ik kan het moeilijk zeggen. Ik kan bijvoorbeeld zelf het gebied waar Al-Qaeda actief is in het zuiden van het land... eigenlijk niet in, omdat het er gewoon te gevaarlijk is... Niemand geeft je toestemming. Je moet ook langs honderden checkpoints... waar dus die Al-Qaeda-groeperingen uh, de dienst uitmaken. En in het zuiden klopt het gewoon echt wel... dat momenteel Al-Qaeda de overhand lijkt te krijgen. Dat komt omdat er in het zuiden, dat is van oudsher al het geval... maar nu nog meer dan ooit, er nauwelijks overheidscontrole is. Het leger is er zwak. Het leger is er zelfs nauwelijks meer aanwezig... omdat tijdens de opstand vorig jaar... de meeste legereenheden door toenmalig president Saleh allemaal naar de hoofdstad zijn gehaald. Kortom, in het zuiden kunnen ze hun gang gaan. En dat dat ook nog mee, dat het een gebied is wat heel bergachtig is. En moeilijk toegankelijk. Dus uh, dat speelt allemaal mee en dat speelt allemaal in het voordeel van Al-Qaeda... of aan al qaeda gelieerde groeperingen. En hoe staat het in die gebieden, maar ook misschien in de rest van Jemen... met de verering van Osama Bin Laden, die nu een jaar dood is... en volgens mij toch ook banden had met Jemen, niet waar? Ja, zijn vader kwam uit Jemen. Zijn familie komt uit Jemen. Ze zijn destijds geëmigreerd naar saudi arabië Net als veel mensen uit de streek waar hij vandaan komt. En uh, hij heeft dus zelf nooit in Jemen gewoond. Maar was wel bijvoorbeeld getrouwd, althans één van zijn echtgenoten, was Jemenitis. Maar Jemenieten zijn verder geen groot fan hoor, van Osama Bin Laden. Zo moet je dat niet zien. Het is niet zo dat iedereen hier de man vereert als een soort nationale held. Uh, Integendeel eigenlijk... Het merendeel van de Jemenieten verafschuilt Al-Qaeda of van al qaeda geleerde groeperingen. Dus het is niet zo dat uh, half Jemen uh, kwijlend bij Osama Bin Laden foto's zit. Integendeel. Judith Spiegel vanuit Jemen, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Door en met Jan van der Putten. Hoe kan het dat een splinternieuw passagiersvliegtuig tijdens een demonstratievlucht spoorloos verdwijnt? Daar wordt druk over gespeculeerd in Rusland en in Indonesië. Want die Russische Sukhoi Superjet maakte een paar demonstratievluchtjes rond Jakarta. En ook speculaties over een kaping. Maar deze luchtvaartdeskundige op het Russische nieuwskanaal RT vertelt dat je dan toch radarsignalen signalen had moeten opvangen. Even if all of the transponders and uh, such like have been turned off uh, on board the aircraft, you would still see, for example, a primary radar blip uh, on the screens indicating where the aircraft might be generally within the region. Uh, that doesn't appear to be the case at the moment. Hij denkt meer aan een ongeluk veroorzaakt door een technisch probleem of door een fout van de piloot. En na zes hebben we een eigen luchtvaartdeskundige die we ook deze vragen gaan stellen. Amsterdam probeert greep te krijgen op malafide escortbedrijven, maar dat lukt nog niet erg. In het parool staat dat de bedrijven nog steeds de dans ontspringen door zich buiten de stad te vestigen, terwijl hun prostituees in Amsterdam zelf werken. In een nieuwe rapport staan de hindernissen waar de gemeente tegenaan loopt, bijvoorbeeld het uit de lucht halen van websites van escortbedrijven. Dat mag niet van de landelijke overheid. In Nederland is het internetbeveiligingssysteem DigiD telkens negatief in het nieuws, ook door problemen rond het failliete bedrijf DigiNotar. Maar de Verenigde Naties hebben DigiD vandaag een prijs gegeven. Het staat op de site van de Volkskrant. En de VN-jury noemt DigiD een aantrekkelijke applicatie... die veilig is en alle privacy-aspecten respecteert. Dat is wel wat anders dan in Nederland over het systeem is gezegd. Vorig jaar noemden beveiligingsexperts het systeem onveilig en achterhaald. En ook de nationale ombudsman Brenning Meijer had kritiek. Desondanks dus toch een prijs van de VN. Uitgever Sanoma, van bladen als Libelle en Flair... is woedend op het Vlaams belang... Op de site van De Standaard in het Nieuwsblad in België... staat dat Sanoma naar de rechter wil. Aanleiding nepcovers van libellen en flair... met kritiek op de islam en vrouwen in Boerka. Philip de Winter, de leider van het Vlaams Belang... spreekt van humoristische persiflages. om aan te tonen zijn woorden dat moslims blind zijn... voor vrouwontvriendelijke standpunten. Uitgever Sanoma spreekt van misbruik van merken... en misleidende communicatie. Op Twitter wordt druk gereageerd op de financiële probleem bij het vervoersbedrijf Sintes. Iemand schrijft een liquiditeitsprobleem bovenop het punctualiteitsprobleem dat ze altijd al hadden. En ook zijn er tweets als uh, vrije marktwerking. Ajax laat twee beroemde supportersvakken in de arena fuseren, schrijft het parool. Vak 14 gaat samen met de F-site. Ajax is niet bang dat de zaak de hand loopt. Beide de vakken hebben een reputatie hoog te houden. De krant gebruikte de woorden fanatiek en harde kern. En de bedoeling van die fusie is meer sfeer. Zuid moet weer ouderwets in lichte laaien staan, zeggen de supporters. Tegenstanders komen dan weer met knikkende knieën naar de arena. En wij gaan weer met een lekker gevoel naar het stadion. Margie Stewart is overleden. Ze werd wel Uncle Sam's poster girl genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen Amerikaanse militairen haar poster mee met haar vertrouwenwekkende gezicht. En de boodschap dat ze veilig terug moesten komen. Volgens de New York Times was ze een pin-up, maar niet zo uitdagend als bijvoorbeeld Betty Grable of Anne Sheridan. En zelfs echtgenotes van de militairen konden haar gezonde uitstraling waarderen. Hoe oud is ze geworden? 92, Marty Stewart. En een foto van een veel jongere Stuart op onze website, nos.nl.